Denken over wat we met Maya Klaus gaan doen Waarom? Er is een bericht binnengelopen van de ploeg die er aan het schaduwen is Maya Klaus heeft iets met uh, de gouverneur Ann, laat me toch eerst eens vertellen over Maya Klaus en de gouverneur Nee, laat mij eerst praten Jij zet dingen aan doen die niet door de beugel kunnen Het is niet omdat wij een Chileense beul aan het opsporen zijn Dat jij het recht hebt om zelf inhumane methodes te gebruiken Nu overdrijven hè? Ik heb hier juist Max aan de lijn gehad, Pieter Hij is compleet van de kaart De jongen zat verdorie te janken gelijk een klein kind Oh, armjes nog Ik vind toch over de schreef gegaan, zei Pieter O leusig. En daar eens even langs je neusweg te gaan vertellen Dat Merel zwanger is van Duran Hoe kunt jij nu zoiets doen, jong? Ah, dat noemen ze shocktherapie Maar ah, ja, en het volgende punt dan? Wie heeft u de toelating gegeven om lijst op te vragen van de telefoonnummers die door kolonel Ketels gebeld worden? Dat is niet alleen illegaal, hè, Pieter. Dat is ook compleet nutteloos. En dat weet jij maar al te goed. Geen enkele rechtbank zal bewijs aanvaarden dat op zo'n manier verkregen is. Ook niet als blijkt dat kolonel Ketels bij een moord betrokken is. Bewijst zo'n lijst met nummers dat kolonel Ketels zelf die telefoons gedaan heeft? Nee. Moet jij daarvoor al zo lang meedraaien, zeg. Oké, okay, dan zal ik dat bericht van de mannen die Maya Klaus schaduwen... ook maar naast mij neerleggen, zeker? Welk bericht? Dat de gouverneur op dit moment ligt te wippen met Maya Klaus... W in zijn appartement in Blankenbergen. En dat dat volgens de buren wekelijkse kost is. W wacht, wacht, wacht. W wat zeg je er allemaal? Maya Klaus, je weet toch wel, hè? Dat assertief kind dat Max Kleisters, het ex-lief van uw nichtje... een paar dagen geleden... Ja, ja, ja, ja, ja van het is al goed. Bespaar mij uw steken onder water... Maja Klaus heeft dus een verhouding met de gouverneur. En dus niet sinds gisteren. Oei, oei. Ja, dan, dan zitten we wel met een serieus dilemma. Begin weer niet, hè, Gij? Dat hebt je ge ook gezegd toen we Merel bij ons betrapt hadden met cocaïne. Ja, dat is iets anders. We hebben sterke vermoedens dat Maja Klaus bij minstens één van onze moorden op een of andere manier betrokken is. Zo so dus. Mijn voorstel is: binnenvallen, oppakken en ondervragen en de pers in Alweer, oh, Pieter. Ja, maar een grapje, hè. Oh. Maar als de gouverneur hier echt in betrokken raakt, dat is geen grapje, hè, Pieter? Nee, en zeker niet als straks blijkt dat de gouverneur het fameuze alibi van Maya Klaus is. Want zij lag dus in bed met een man met een hoge functie toen de manijze in brand gestoken werd. Oh. En idem dito toen verfaille van kant gemaakt werd. Oh, zie dat de pers daar lucht van krijgt. Een mooi schandaal en dat in Brugge 2002... Oh, Pieter, dat is een heel explosieve cocktail die hier komt binnen gooien, zeg. Ja, tussen haakjes, het zal wel niks te betekenen hebben. Maar weet je wie daar in Blankenbergen ook nog in dat gebouw woont? Wie? Die schrijver daar, Pieter Aspe. Pieter Aspe? Hm. Straks is die ook nog betrokken, partij. Ja, dan zal ik nu maar gauw de burgemeester inlichten, zeker? Hij is ja. tenslotte de baas van de Brugse politie. Benieuwd wat voor oplossing die nu weer uit zijn mouw gaat schudden. we moeten alles op alles zetten om te vermijden dat die historie uitlekt. Dat zou niet eenvoudig zijn, heb jij er? Want volgens onze bronnen is het dus niet de eerste keer dat ze elkaar daar zien. Ja, en als ze nog alleen maar uh, elkaar zien was, hè? Ja. Is het 100% zeker dat het die Maya Claus is die bij hem zit? Ze wordt sinds vanmiddag door ons geschaduwd. Anders zat ik hier nu niet, hè? En zijn ze daar nu op dit moment uh, bezig? Of ze nog letterlijk bezig zijn, dat kan ik u natuurlijk niet vertellen. Een miljarden. Hoe gaan we dat aan boord leggen om hier zonder kleerscheuren uit te geraken? U kunt hem misschien bellen en vragen of hij eens wil langskomen voor een goed gesprek. Dat kan ik niet doen van in. Zie dat ik hem stoor midden in... Uh... Ja, ik bedoel niet nu onmiddellijk, maar wel liefst zo rap mogelijk. Het is in zijn eigen belang. Hè? Want die Maya Klaus, die staat dus wel degelijk onder verdenking. Ze is misschien betrokken bij een van de drie moorden die we aan het onderzoeken zijn. De kans is groot dat ze iets te maken heeft met harddrugs. Ze heeft een veroordeling voor brandstichting op haar strafblad en we zitten met een verdachte brand. En om het nog wat scherper te stellen... er is een grote kans dat meneer de gouverneur haar alibi is. Dat begrijp ik niet, Pieter. Meneer de burgemeester, ik ben bang dat je het maar al te goed begrijpt. Maar voor alle duidelijkheid... bij onze ondervraging vanmiddag heeft Maya Klaus beweerd... dat ze telkens de nacht heeft doorgebracht bij een man met een hoge functie. Ik heb het hier dus over de nacht van de brand in die manege in Loppem, Twee dagen geleden. En over de nacht van de moord op Paul Verfay, eergisteren. Allee. Schitterend En dat allemaal tijdens Brugge 2002 Met de pers die hier nu constant rondloopt Ik mag er niet aan denken Dat er seffens zo'n journalist in Blankenbergen opduikt En die twee toevallig uit dat appartementsgebouw ziet komen Zeg Pieter Uw mensen nou dat aspect daar toch wel wat in de gaten hè? Ja, Sorry, maar dat is hun job niet Zou we niet beter de politie van Blankenbergen waarschuwen? Dat ze daar de boel een beetje discreet afzetten ofzo? Zou dat wel een goed idee zijn? Nee, natuurlijk niet Stom van mij maar ik moet toch iets doen. Max, wat komt jij hier doen? Ga weg. Ik pak het ook. Aima! Get off! Hond, kom maar. Waar zit Duran? Waar weet ik daarvan? Maar dat je hier weg zijt. kom lief meer, alone! Je weet maar al te goed waar dat hij zit. Ik wil hem zien. Nou! Waarom? Oh, oh yeah, I forgot. Mr. Kleisters en Mr. Duran zijn heel dikke vrienden, hè? Alleen was Mr. Duran niet wie we dachten dat hij was, hè? Stop met fucking kom hier laat mij los, verdomme! Ik wil niks meer met u te maken hebben, niks meer weten, niks meer met u en niks meer met Duran. You're both monsters. Ja, yeah, en jij draagt een kind van dat monster, hè? Wie heeft u dat verteld? Dal. Je zou als geen moeite te ontkennen. Okay, fucking. Ai! bitch. Ai! Ah! Her, go away, ai, stupid dog. Ik wil weten waar Duran zit. Kom antwoord mij. Ik wil weten waar dat stuk krapu zit dat mij bedrogen heeft. Ik weet niet waar dat hij zit. Ai. Vraag het liever aan uw Maya Claus. Die zal het maar weten. Maya? Met Duran? No way. Oh, you idiot. Ja. Met Duran. Met u. Met iedereen. Wat meest van al met Duran. Maya, Bitch. Ai, ai. Bitch. Zeg aan die fucking bastard van een Pieter van In, dat ik hem ook nog wel zal krijgen. I'll kill En stel nu dat die Maya Klaus onschuldig is. Dat we voor niks slapende honden wakker maken. Gij ja, denkt dus dat die twee nu aan het slapen zijn? Als die affaire uit de hand loopt, ben ik binnen de kortste keren ex-burgemeester is er nu echt geen enkele stap die je kunt zetten om uit te zoeken of Maya Klaus al dan niet schuldig is. Een huiszoeking zou misschien iets kunnen opleveren. Maar of Hannelore dat zal toestaan? Ze is heel plichtsbewust, hè. En er moet een gegronde verdenking zijn om een huiszoeking te kunnen verrichten. En wat zou een gegronde reden kunnen zijn? Chantage, bijvoorbeeld? Chantage? Meneer de burgemeester, doe me nu zijn plezier. Je bent al een half uur rond de pot aan het draaien. Weet jij iets over Maya Klaus dat ik niet weet? Onder ons, Pieter. Ik denk dat ze de gouverneur chanteert.